10 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. Het aantal jongeren dat wegloopt uit een gesloten instelling... is het afgelopen jaar fors gestegen, meldt RTL Nieuws... op basis van cijfers van de inspectie Jeugdzorg. Vorig jaar liepen bijna 800 jongeren weg. Een stijging van 60 procent vergeleken met het jaar ervoor. Ook was er meer agressie tegen het personeel. Twee jaar geleden werden 62 incidenten gemeld. Vorig jaar waren het er 108. Hoofdinspecteur Tiele van de Jeugdzorg noemde in RTL Nieuws de toestand zorgelijk. In sommige instellingen zegt het personeel dat het niet is opgewassen tegen het agressieve gedrag, zei ze. In Noord-Ierland is een politieman bij een aanslag omgekomen. In de plaats Oma ontplofte een bom onder zijn auto. De politie heeft nog geen idee wie er achter de aanslag zit. De man van 25 werkte nog maar kort bij de politie. De laatste vijf jaar zijn er vaker van zulke aanslagen op politiemensen gepleegd. Doorgaans zijn ze het werk van oud-Ira-sympathisanten... die het niet eens zijn met het Brits-Ierse vredesakkoord. Tot vandaag vielen er bij die aanslagen geen doden... onder meer doordat er de bommen op tijd werden ontdekt. In Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust, zijn al de hele dag gevechten tussen voor- en tegenstanders van president Bakbo. Die verloor de presidentsverkiezingen van oppositieleider Watara... maar weigert nog steeds op te stappen... De strijd concentreert zich rond zijn paleis en enkele kazernes waar troepen loyaal aan Bakbo zijn gelegerd. Het is onduidelijk waar de president is. In de Eredivisie heeft FC Twente de koppositie overgenomen van PSV. De landkampioen won thuis met 2-0 van de Eindhovenaren. Theo Jansen maakte beide doelpunten. Met nog vijf wedstrijden te gaan heeft Twente nu een voorsprong van twee punten op PSV. Heerenveen verloor thuis met 3-2 van Excelsior... en De Graafschap verloor thuis van NAC met 3-1. Het meest gescoord werd in de wedstrijd Willem II, Roda JC. Het werd 5-4 voor Roda. Het weer. Vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen bewolkt en af en toe wat regen. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ongelooflijk maar!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 En dat is een stuk leuker. Voor iedereen, ja, winnen is leuker. Met de Vriendenloterij. Ga nu naar vriendenloterij.nl Nogmaals avond. Nog één uur langs de lijn met de gebruikelijke overzicht van het binnenlandse en het buitenlandse voetbal. En er wordt in het binnenland nog steeds gevoetbald. Feyenoord tegen AZ Ronald van der Geer. Ja, op dit moment even niet. Het is uh, 1-0 voor AZ na een uur spelen. Maar het is een uh, trieste afgang voor Maarten Martens met een buitengewoon ernstige blessure. Hij kwam in een uh, duel met uh, Gilles Schwertz terecht en ik denk dat uh, Martens iets gebroken heeft. Been gebroken, kuitbeen gebroken, misschien wel een gebroken enkel. Het ziet er allemaal uh, buitengewoon ernstig uit. Het was een duel om de bal, tenminste dat ben ik, uh, ja dat geloof ik dat Swerts niet bewust hard dat duel inging. Maar hij kwam wel heel naar in aanraking met het onderbeen van uh, Maarten Martens. En je zag direct aan uh, de gezichten om uh, Maarten Martens heen dat het er van dichtbij afschuwelijk moet hebben uitgezien. Ook Pieter Vink trok even wit weg toen hij het uh, moment zag. Hij heeft Jules Swerts overigens een rode kaart gegeven, maar Swerts ook aangeslagen naar de kant. Wilde ook eigenlijk steeds terug om Martens zijn excuses aan te bieden. Er waren natuurlijk tot de winterstop nog ploeggenoten deze twee en konden het buiten gewoon goed met elkaar vinden. En een duel dus om de bal, waarbij ik echt geloof dat Zwets om de bal vocht in het duel met Martens. Maar uiteindelijk wat, wat ja, ongelukkig in aanraking kwam dus met het onderbeen van de Belg. Die dus nu van het veld is gedragen op de brancard. En het, ja, terwijl hij van het veld gedragen werd, werd de enkel vastgehouden. Het onderbeen vastgehouden. Dus daar zal iets gebroken zijn. Nou, dat dus in deze wedstrijd. Fijn dat overigens naar die rode kaart van Swerts Natuurlijk met 10 verder. En AZ op een 1-0 voorsprong. Maar het gaat nu even om Maarten Martens, die dus van het veld is. Voor hem overigens Ortiz in het veld gekomen. Want AZ speelt uiteraard deze wedstrijd gewoon met elf vol. Queen met crazy little thing called love. In Italië is het bij AC Milan tegen Inter Milan 2-0 geworden. En dat is nog met, uh, mijn, denk ik, een half uurtje te spelen. Um, we gaan kijken bij uh, Feyenoord tegen AZ. Ronald van der de Geer. 10 van Feyenoord tegen 11 van AZ. En AZ doet dat het van Benschop voor rust op een 1-0 voorsprong. Doepen te maken nu ook weer in balbezit aan de linkerkant. Wil naar binnen komen, maar loopt zich eigenlijk vast op Kelvin Leerdam. Die na het vertrek van Jules Wets met de Rode Kaart, na de overtreding op Martens... Nu als ze rechtsachter is gaan spelen, ja, verder verandert er niet zo heel veel. Feyenoord moet natuurlijk gewoon op jacht naar een doelpunt en houdt gewoon de spitsen voorin. En heeft het middenveld op het middenveld eigenlijk wat ingeleverd. Het is de bedoeling dat Leerdam nu aan de rechterkant heel veel meters maakt. Maar in eerste instantie een verdedigende taak heeft gekregen natuurlijk. Bal is over de zijlijn gegaan. En Azet mag ingoien. Azet had dat uh, al voor uh, overigens de rode kaart van Zwert. Paulsen in het veld had gebracht als meer aanvallende linksachter voor uh, Ragnar Klavan. En Azet speelt nu uh, rond achterin, opgejaagd door Castanjos. Bal gaat terug zelfs naar uh, Romero. En die heeft de bal nu rustig aan de voeten. Gaat hem richting de Feyenoordhelft transporteren. Het is een diepe bal waarop gelopen wordt door Ortiz. Hij is in het veld gekomen voor uh, Martens. Die we denk ik voorlopig niet meer terug gaan zien. Die heeft echt iets uh, gebroken na die actie van Zwets. Bal komt bij uh, de rand van het strafstopgebied vanaf de linkerkant... Daar Waar Wernblom er niet aankomt, komt. Omdat hem goed, verdeed... hem goed verdedigt. En dan probeert uh, Feyenoord eruit te komen met Wijnaldum. Ja, die krijgt dan ook te maken met een uh, harde tackle. En wie is dat die die harde tackle loslaat op Wijnaldum? Dat is Moreno. Nu staat Pieter Fink ook daarbij. Maar in dit geval is toch ook uh, duidelijk dat Moreno voor de bal gaat. Maar in zijn sliding Wijnaldum meeneemt. Nee, dit is een stuk minder ernstig als ik het zo terugzie. Dan de aanslag eigenlijk die Swerts op Martens losliet. Nogmaals, ik heb het al een paar keer gezegd. Het zag eruit dat Swets wel degelijk voor de bal ging. En dat er een ongelukkige samenloop van omstandigheden zorgde voor de blessure van Martens. Goed, de Bellach zal, zal dit seizoen niet meer in het elftal van AZ te zien zijn. Als je tenminste de of, af, aftocht zag op de brancard. Want het been van Martens moest worden vastgehouden. Gestabiliseerd door de verzorger tijdens de aftocht dus richting... De tunnel hier in Rotterdam. Feyenoord gaat wisselen. Gaat zometeen Leroy Ver in het veld brengen. Ja, dan gaat het toch wat veranderen. Want Castanjos gaat naar de kant. Dan komt toch de middenveldverzetting weer in orde. En blijft het dus voorin het werk voor Miaïchi en Biseswar. Die met hun snelheid dan voor het gevaar moeten zorgen. En Leroy Ver neemt plek op het middenveld van Feyenoord. Lange bal van Feyenoord richting de helft van AZ. Verdedigd door Marcellus. Opgevangen door Wernbloem, Benschop en dan Ma Schaars. Op de middellijn geeft de bal naar Paul. Aan de linkerkant moet de man uitkappen. Dat is Wijnaldum. Wordt wel erg lastig gevallen door Wijnaldum. Men denkt, ja, hier heb ik geen zin in. Dan maar de bal terug naar Schaars. Hij verder terug naar Moreno. En Romero is dan het volgende station. De doelman dus van AZ. Twee man die daar jagen. Ja, en dan gaat Romero in de fout. Omdat Niaichi en Biseswar daar in de buurt staan. Schrikt hij zo de Argentijn dat hij hem zomaar over de zijlijn speelt. Feyenoord mag gaan ingooien. AZ staat na 66 minuten nog altijd op een 1-0 voorsprong. En de team Feyenoorders moeten proberen om in elk geval nog een doelpunt te maken. Tegen de proef van Gertjan Verbeek. Heerenveen Excelsior eindigde eerder vanavond in 2-3. En dat is opvallend, want een kwartier voor tijd was het nog 2-0 voor Heerenveen... en leek er voor de Friese helemaal niets aan de hand. Maar toen was er een Fries Roorda, die tweemaal scoorde... en laat uh, zette Excelsior zelfs op een 3-2-voorsprong. En dat werd ook de uitslag. Laat eens kijken wat Jeroen Elsof daarover uh, te horen krijgt... van Alex Pastoor, de trainer van Excelsior. Kan je het zelf al geloven? Ja. Leg eens uit. Nou, weet je, ik vind dat als je 2-3 wint in Heerenveen... dan mag je zonder onbescheiden te worden best van tevoren voelen aankomen dat je gaat winnen. En dan vraag maar aan de jongens die voelen in de loop van de wedstrijd dat ze gaan winnen. En ik vond dat ze dat ook verdienden. op misschien een kwartier voetballen in de eerste helft na. Waarin we absoluut niet goed waren. Maar daarna hebben we de wedstrijd gedicteerd. Een wedstrijd lijkt bij jullie dit seizoen zo vaak nou eigenlijk maar 45 minuten te duren. Want vaak is het voor rust moi en na rust behoorlijk. Maar dan uh, moeten jullie vaak terugknokken. O, poeh. Ja, dan moet ik de statistieken erbij gaan pakken. Uh, het is wel zo dat uh, uh, je soms wat momenten nodig hebt om het geloof in jezelf uh, volledig naar boven te halen. En, uh, en we krijgen nu uh, binnen een minuut of twee minuten een tegengoal. Nou, dan, dan is de druk al af. En daarna zijn we uh, gaan voetballen. En dat hebben we het hele wedstrijd uh, volgehouden. En ja, de kansen die we tegenkregen... dat was alleen maar uh, in het omschakelingsmoment van aanvallen naar verdedigen. En dat beheerst Heerenveen hartstikke goed. Uh, en als je dat uh, vooraf zegt van... Uh, nou, we kunnen wel eens tegen een paar counters aanlopen in het Abelense stadion. Ja, dat hou je er niet van mogelijk. Maar dat gebeurde wel. Je staat het zo rationeel te vertellen, Alex... Maar... Wat hier vanavond gebeurd is, dat is volgens mij natuurlijk een stunt van je welste geweest. Naar zo'n 2-0 achterstand. Ja, natuurlijk, dat, dat, dat, dat is ook zo. Dat, absoluut. Maar uh, het is niet het zevende wereldronde, Want we hebben gewoon goed gevoetbald. En uh, we hebben ook een paar gewonden. Dus uh, daar moeten we de schade ook van opmaken. Uh, ik, ik bedoel het ook helemaal niet onderkoeld. Ik ben er ongelooflijk blij mee. En, uh, maar ik vind het op basis puur van voetbal echt meer dan verdiend. Tweede helft... Um... Ja, Roorda is de man. Uh, en, en dan ontstaan er hele rare situaties in dit stadion. Hoe heb jij dat beleefd? Uh, nou, dat is voor mij de tweede keer dat ik dit beleefd heb. Uh, de eerste keer. En uh, dat was uh, nog massaler. Dat was dat uh, uh, bij de wedstrijd zit Heerenveen Feyenoord... dat uh, Gert-Jan net een hand had gekregen. En uh, ja, toen werd uh, de hele avond zijn, uh, zijn naam door 26.000 mensen gescandeerd. En uh, ja, dit ging ook aardig die kant op. Alex Pastoor was dat de trainer van Excelsior... dat met 3-2 won van Heerdeveen na een kansloze 2-0-achterstand. Uh, Volleybal bij de mannen, daar was er een verrassing... want Dynamo werd uitgeschakeld. Rotterdam won en uh, pakte de play-off halve finales met 3-1. De tegenstander van Rotterdam in de finale is Lang Henkel uit Zwolle. En dan gaan we weer naar de Kuip. Feyenoord tegen AZ. Kan Feyenoord nog wat, Ronald? Probeert het wel. Kopbal van Wijnaldum gezien in de handen van Romero na een corner van Biseswar. Vanaf de rechterkant namens Feyenoord. Feyenoord dat nu weer probeert te counteren. 1-0 voorsprong. Dus nog altijd voor AZ. Miyahichi weggestuurd. Eigenlijk toch wat onzichtbaar in deze wedstrijd. Het lijkt erop alsof de parel wat is opgedroogd. De man die zo goed zijn best deed in de eerste wedstrijden voor Feyenoord. Toen ongrijpbaar was. Maar het lijkt er toch op dat de verdedigers in Nederland inmiddels een antwoord hebben op dit Japanse wereldwonder van 18 jaar. Bal bezit voor Feyenoord. Wijnaldum rond de middencirkel, draait even weg van Wernbloom. Geeft hem dan in de breedte aan Ron Vlaar, die maakt wat stapjes voorwaarts... en kijkt dan naar een afspeelmogelijkheid. Ja, dat is dat is waar op de huid gezeten door Moisander, maar hij krijgt hem wel bij Miyahichi, maar die wil dan niet in de combinatie. Die wil om Dirk Marcellus heen aan Feyenoord's linkerkant... ter hoogte van het Schrafschopgebied. Marcellus steekt het been uit en brengt de Japanner ten val. Dat betekent dat op de punt zo wat van het uh, strafstofgebied van AZ, linkerkant vanuit Feyenoord gezien, er een vrij trap kan worden genomen door uh, de Rotterdammers. Daar staat Diego Bieseswaar achter. Ja, dan uh, zal Bieseswaar wel de man zijn die denkt, ik kan dit met het uh, rechterbeen. Dan komt die bal ook richting de verre hoek, maar veel te gehaast. En veel te onzorgvuldig genomen. Dus gaat hij gewoon ruim over de goal van AZ heen. Fluitconcert van De Kuip en Romero. Die dan op zijn gemakkie die bal gaat klaarleggen. Om een doeltrap te nemen namens AZ. Dat ondanks de numerieke meerderheid zich toch het kaas van boot laat eten. Door Feyenoord dat buitengewoon agressief speelt. En eigenlijk nog wel gelooft in het maken van een goal. Ondanks dat het elftal dus wat gehavend is. Na het vertrek van Gilles Schwerts. En dat het dus met tien speelt. Benschop namens AZ nu wel bij de achterlijn van Feyenoord. Vanaf links. op Gebied in. Balletje laag voorgegeven. Wermbloem stond daar. Maar de aanvoerder van Feyenoord, Ron Vlaar ook. En die denkt: weg is weg. Trad de bal over de zijlijn. En ter hoogte van de dugouts, een meter of tien over de middenlijn. Aan de linkerkant heeft Palsen inmiddels ingegooid. Namens de Alkmaarse ploeg richting Stijn Schaars. Schaars aan de linkerkant. Zoekt de diepte bij Benschop. Maar die wordt niet gevonden. Benschop in een duel met de vrij. Dan kijkt Benschop hoofdvol als die bal over de achterlijn gaat naar Pieter Vink. En zegt: oh, dit zal toch wel een corner zijn. Nee, zegt uh, Pieter Vink. het is uh, jij bent het die de bal als laatste hebt geraakt. En uh, niet de vrij. Dus mag nu Rob van Dijk op zijn beurt een doeltrap gaan nemen. Met nog 18 minuten te spelen. En die 1-0 voorsprong dus voor AZ. Bal komt recht. Net iets over de middenlijn. Op het hoofd van Moisander. In de voeten gekopt van Vlaar. Maar de paas van Vlaar richting de AZ helft weer onderschept door Marcellus. Dan kan AZ via Elm en Holmen proberen om voorwaarts te komen. Maar dat proberen ze niet. Bal gaat namelijk weer terug naar Moizander. En brede paas van rechts naar links gaat zodanig mis dat die bal in één keer over de zijlijn gaat. En Feyenoord nu weer wat meters kan gaan opschuiven. Omdat Leerdam. Dus halverwege de helft van AZ mag gaan ingooien. Dat doet hij in de diepte. Wijnaldum, Meves komt dan in het strafschopgebied, Maar heeft dan moeite om die bal onder controle te krijgen. En dan kan Marcellus hem wegwerken. Maar wegwerken, daar blijft het bij. Want het balbezit wordt weer overgenomen door Feyenoord. Ron Vlaar en de Vrij herstellen dat balbezit. Spelen elkaar nu ook de bal toe. In, uh, inmiddels 73e, de 74ste minuut. Meves zakt dan even wat uit om die bal te komen halen. Bal gaat naar de rechterkant. Wijnaldum, Leerdam zijn inmiddels wel op de helft van AZ. In combinatie met Miyahichi, Leerdam. Is er dan weg aan de rechterkant. Krijgt te maken met een verdedigende actie. En die is uh, dik en dik in orde van Ortiz. En dus uh, geen uh, fluit, uh, gefluit van uh, Pieter Vink. Geen overtreding en geen vrije trap. En dus kan AZ, dat kon het tenminste, uitgaan verdedigen. Maar Feyenoord neemt alweer over met Mia Ichi. En die gaat weer over het uitgestoken been van uh, Mooij In de as van het veld. Halverwege de helft van AZ. Vrije trap. Want dit heeft Vink dan wel beoordeeld als een overtreding. En een vrije trap voor uh, Feyenoord. Dat nu iedereen zo'n beetje voor de bal schuift. Want ik zie de vrije richting het straf op het gebied van AZ gaan. Ron Vlaar is daar ook al... Als waar die vrije trap gaat nemen. Gaat hij het dan in één keer op goal doen of gaat hij hem bij de tweede paal neerleggen? Ja, dat laatste gaat gebeuren. Daar staat Leroy Fair, maar daar staat ook Dirk Marcellus en die kopt die bal achterwaarts over de zijlijn. En ter hoogte van het slas van AZ aan Feyenoord's linkerkant, mag die invaller Leroy Fair dus gaan ingooien. Gekomen voor Castanjo's, bal moet dan naar Mevers, maar komt in de voeten van Elm en Wernbloem, ruimt dan op en krijgt dan ook nog, terwijl hij opruimt, een tikje mee van Leroy Fair. Ver. Ver moet even bij Vink komen, AZ houdt de vrije trap over aan nou, dit onderrondje tussen El en Leroy Ver na 75 minuten spelen. Oftewel nog een kwartier op de klok in een volle kuip. En AZ door dat doelpunt in de eerste helft gemaakt. Door Ben Schop nog altijd op een 1-0 voorsprong. We gaan het nog een keer hebben over uh, Heerenveen Excelsior. Daar was ook uh, 75 minuten gespeeld. Toen was het 2-0 voor Heerenveen. Maar toen werden het 2-1, 2-2, 2-3. Ja, En dat is dus een pijnlijke nederlaag voor Heerenveen en voor Ron Jans. Jeroen Elshoff, praat met hem. Kun je mij uitleggen hoe, uh, hoe diep je van binnen misschien wel zit? Qua, qua gevoel. Ja, ik voel me echt uh, helemaal, uh, helemaal leeg, uh, moet ik zeggen hoor. Wat, wat, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, dat, dat is, dat, dat is uh, iets waar ik op dit moment gewoon geen antwoord op heb. Uh, ik vond niet dat we groot speelden, speelden maar uh, we stonden eigenlijk... Uh, nou, gewoon ruim voor. En uh, misschien hadden we nog wel meer uh, kunnen scoren eigenlijk. Want we speelden niet zo goed. Maar we kregen wel door uh, individuele momenten en, en de goede acties kregen we, uh, genoeg kans. En uh, na rust uh, moeten we de 3-0. Moeten, uh, moeten we het eigenlijk afmaken. Uh, Osama, als je die, die teruglegt op, uh, op Villa juris iets. En uh, die gaat dan over. En dan denk je van nou. Je hoopt maar dat je dat niet opbreekt. En uh, ja. Dat, dat heeft misschien wel ook in de kopjes van de spelers gezeten. Want op het moment dan de, dat de 2-1 dan valt. Ja, dan valt. Uh, ja, dat is niet voor de eerste keer alles. Uh, Helemaal, uh, helemaal weg. En dan uh, is het lot niet aan onze kant, maar uh, we laten het ook gebeuren. Ja, Want het gekke is uh, dat, denk ik, iedereen zoiets had van... ondanks het feit dat het misschien niet heel goed was... van eindelijk een keer een avond in eigen huis sinds lange tijd... waar je vrij snel eens een keer gemakkelijk uh, achterover kan gaan zitten. Ja, maar achterover zitten, dat, dat zijn we wel gewend dit seizoen. Want we hebben wel vaker met 2-0 voorgestaan. Alleen, ja, ook deze wedstrijd. Het is gewoon een, een, een raadsel hoe dingen zich, zich ontwikkelen af en toe. En dan, dan gaat ook, ook alles mis. Maar uiteindelijk komt het toch op neer dat je als team bij tegenslag ja, onderuit gaat. Dat je de kansen niet genoeg benut. En dat je te makkelijk goals tegen krijgt. Iets wat merkwaardig is en misschien ook wel, uh, nou niet heel uniek, maar in ieder geval wel redelijk uniek, is wat het, het publiek doet. Ze klappen en juichen voor hem, uh, maar ze gaan op een gegeven moment ook bijna achter Excelsior staan. Ja, het, ik heb zelden zoiets meegemaakt. Ja, nee, dat dames zeg ik ook, het uh, laatste kwartier was echt uh, vreselijk. En normaal als uh, spelers na afloop van het veld aflopen, dan, uh, dan stuur ik ze toch even terug om het publiek te uh, bedanken. Maar uh, uh, dit keer wilde ik ze zelf ook zo snel mogelijk weg. Je bent een vechter en je bent dus kennelijk zo'n vechter. Als ik je zo hoor, hier, dat je niet van plan bent om te zeggen: Nou, dit overkomt mij nu allemaal. Uh, al die tegenslag, al die dingen die zich tegen me keren, publiek, het gevecht dat ik het dat hele seizoen moet voeren, dat ik het zelf op een gegeven moment zat word. Nee, zover is het eh, zeker nog niet. Eh, waar ik mij eh, steeds aan vasthoud is dat eh, als je eh, met z'n allen heel diep eh, zakt, dan wordt het ook weer eh, makkelijker dat het beter gaat. En eh, misschien kun je daar eh, weer eh, lering uit trekken in, in de toekomst. Alleen, eh, ja, moet duidelijk zijn dat eh, dit seizoen dat we natuurlijk eh, ja, nog maar weinig te winnen hebben. Maar eh, je eigen eer, en dat geldt voor mijn eer, maar dat geldt natuurlijk ook voor het eer van, van onze hele ploeg, ja, die, die staat nu voorop. Ron Jans was dat, de trainer van Heer de Veen dat met 3-2 thuis nogal verloor van Excelsior. Sportkort. De renner Pim Lichthart heeft in de 38e editie van de hel van het Mergeland zijn eerste zegen bij de beroepsrenners behaald. De renner van Vacan Soleil was na 195 kilometer in IJsten... de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. En een andere wielrenner, Lieve Westra van Vacan Soleil, doet morgen niet mee aan de Ronde van Vlaanderen. Westra eindigde deze week nog als tweede in het eindklassement van de driedaagse de pannenkokzijde. Daarom is het wel jammer dat hij wegens ziekte moet afzeggen. Ik rijd echt wel goed en uh, ik had er heel veel zin in. En, uh, het is gewoon heel erg jammer. Maar ja, je, je doet er niks aan. Uh, het is uh, op zo'n hoog niveau. Je moet gewoon uh, 120 procent wezen. En, uh... Als je dan niet fit bent, dan, uh, dan heb je er niks te zoeken. En ik heb ook de hele nacht uh, gewoon wakker gelegen. En, uh, ja, het was gewoon niet goed, de gewoon uh, zweten en hoofdpijn. Dus ja, het werd alleen maar erger. En, uh, ja, ik, ik kan gewoon niet starten, dat is gewoon niet te doen. Zo. Hilversum heeft in Amsterdam de nationale rugbytitel geprolangeerd. De ploeg was in de finale van de Ereklasse met 26-5 te sterk voor de Dukes. En die komen uit een bos. Tennisser Rafa Nadal staat in de finale van het Masters toernooi in Miami. In de halve finale rekende hij in iets meer dan een uur af met 6-3 en 6-2... met zijn eeuwige rivaal, de Zwitser Roger Federer. In de eindstrijd speelt Nadal tegen de Servier Novak Djokovic... die te sterk was voor de Amerikaan Marty Fish. En Victoria Azarenko heeft daar in Miami het toernooi bij de vrouwen gewonnen. Ze versloeg in de finale Maria Sharapova in twee sets... Het Indiaanse cricket-elftal is voor eigen publiek wereldkampioen geworden. India versloeg Sri Lanka in Mumbai met zes wickets. Aanvoerder Doni besliste het duel tien ballen voor het einde met een daverende zes. Het is voor de tweede keer dat India de wereldtitel wint. Eerder gebeurde dat in 1983. Casey Stoner vertrekt van pole position voor de grote prijs van Spanje. Op het circuit van Geres was de Australië met zijn Honda de snelste in de kwalificatie van de MotoGP. Hij hield Dani Pedrosa en wereldkampioen Jorge Lorenzo achter zich. In de 125cc-klasse stuurde Jasper Iwema naar de vijftiende tijd in de kwalificatie. En Judoka Grim Fuisters is bij de Europa Cup in Sarajevo als vijfde geëindigd in de klasse boven 100 kg. Fuisters verloor in groep A van Marco Radulovic. Maar herstelde zich in de herkansingen met drie zegens. In de strijd om het brons verloor vijsters van de Hongaar Borg. Killa B van Anouk. Feyenoord, AZ, Ronald van der Geer. Hoe spannend is het? Het is spannend omdat de marge zo klein is. Hè? AZ op een 1-0 voorsprong. Nog een minuutje of zeven te spelen. Feyenoord probeert het wel, maar het echte overtuigende is er toch wat af. En AZ heeft eigenlijk in de uitbraak nog een beste mogelijkheid gehad. Twee, zelfs een schot van Bentschot dat naast de goal ging. Zo'n dus mooi tegendraadschot van die invaller spits. En te maken ook in de eerste helft. Voorzet vanaf de linkerkant en uiteindelijk het schot naar de rechterhoek. Zo, zo prachtig ingeschoten. En uiteindelijk ook nog eens een keer een aanval via Paulsen aan de linkerkant. ...voorzet, werd door Van Dijk verkeerd getaxeerd, ging hij aan de bal voorbij. En dat geldt ook voor Wernbloem, de zweet, die ook kwam inglijden... ...en ook een paar centimeter tekort kwam om uiteindelijk de verlossende treffer voor AZ te maken. Dus leeft Feyenoord nog, Feyenoord dat met 10 speelt... ...omdat uh, Zwets na een overtreding op uh, Maarten Martens een rode kaart kreeg. Overigens over Maarten Martens, ja, goed nieuws denk ik. Er zit, uh, hij heeft niets gebroken bij die actie. Het is een uh, vleeswond van 15 centimeter die gehecht moet gaan worden. Daar ben je wel enige tijd mee uh, uh, zoet, zeg maar. Maar het is niet zo dat er uh, sprake is van een beenbreuk of een enkelbreuk. Dus wat dat betreft valt het allemaal mee. Maar zal de schrik er goed in zitten, ook bij de spelers van AZ. Terwijl Feyenoord nu probeert aan te vallen. Dat wordt onmogelijk gemaakt door AZ. Dat uh, keurig uitverdedigd. Schaars vindt, halverwege de helft van uh, de Alkmaarders. in de as van het veld zet Elm dan vervolgens aan voor een demarage. En komt voorlopig niemand tegen. Loopt dan maar door en speelt af naar de linkerkant. Daar is Benschop in een uh, duel met de Vrij. De Vrij kan niets anders doen dan de bal over de zijlijn uh, spelen. En dus een ingooi voor AZ... En dan heeft Palsen daar niet zo heel veel haast mee. Krijgt dan wat instructies van Gertjan Verbeek. Als hij zich gaat melden voor die ingooi aan de linkerkant... ...laat hij daar eigenlijk toch over aan Ortiz. En die kijkt eens wat om zich heen en ziet eigenlijk dat alles en iedereen stilstaat. En er dus weinig risico genomen wordt. Nou, Svaars dan in beweging. Toch knap dat hij die bal nog aan de linkerkant bij Benschop krijgt. Hij weer naar Ortiz. Ortiz lepelt de bal dan richting het strafstopgebied van Feyenoord. Maar daar reageert helemaal niemand op. Zodat Van Dijk, dat is de achterste man van Feyenoord, de doelman... ...de bal aan de voet heeft, uit zijn komt. Komt. nog een stukje verder, nu zo'n beetje halverwege de Feyenoord-helft is en een lange bal loslaat richting de helft van AZ. Doorkoppen van Leroy Fer, maar uiteindelijk de bal in de voeten van Moisander, die trapt hem dan weer naar voren. Ben Schop ontvangt, maar nog wel op eigen helft, 10 meter voor de middellijn in de as van het veld gaat hij draaien en kappen, raakt hij hem bijna kwijt, kan hij hem toch nog aan Moreno geven? Die denkt ja, dan maar richting de helft van Feyenoord. Daar waar Brett Holman in eerste instantie een duel wint van Martin Zindy, maar ook niet durft door te zetten. Wie wordt er dan weggestuurd aan de rechterkant? Dat is Wernbloom. Wernbloem in een duel met Ron. Vlaar, gewonnen door de aanvoerder van Feyenoord. Nog vijf minuten te spelen en weinig kansen in deze fase. Feyenoord gaat wat opportunistischer spelen. AZ staat nog altijd op een 1-0 voorsprong. Er zijn maar we weinig ploegen die vier keer scoren en dan toch nog verliezen. Maar het is Willem II gelukt. Ook dat lukte Willem II dus dit seizoen. Maar dan in het negatieve. Je zal allemaal maar trainer van die club zijn. En je heet Gert Heerkes. En dan krijg je Filip Koken bij je met een microfoon. Gert, was dit voor jou het hele seizoen... In één wedstrijd samengevat? Ja, alles wat ons de hele seizoen overkomt, hebben we vanavond al teruggezien, ja. Ik vind dat de ploeg wel weer hard gevochten heeft. We hebben twee keer een voorsprong gehad in de wedstrijd waar het om draait. Ja, een tegenstander die geen rood krijgt, wij die wel rood krijgen. Ja, en dan negen goals. In een half uur geven we de wedstrijd uit de handen. Dus dat past echt bij ons. Ja, de tegenstander die geen rood krijgt. Je doelt op het op moment met K die een tweede gele had moet krijgen. Ja, dat gebeurt net voor rust en er was een 100% een uh, die, die als hij geen geel had gehad, zeker gehad heeft. Ja, en nu wordt hij niet gegeven en dan uh, maakt hij de gelijkmaker naar rust. Dat is natuurlijk hartstikke zuur. Hij heeft niet zoveel uh, op het resultaat van de wedstrijd te maken. Ja, buiten het feit dat zij dan misschien met tien hadden gespeeld. Maar goed, uh, ja, in momenten wordt een wedstrijd beslist. En daarna geven wij zelf uh, denk ik twee keer door balverlies uh, de tegenstander de gelegenheid om terug te komen in de wedstrijd. Kijk, je noemt het daar zelf. Is dat ook niet cruciaal, de manier waarop jullie in de defensie die goals weggeven? Ja, maar de eerste twee die we tegenkrijgen had niks met onze centrale verdedigers te maken of met de verdedigers. Het had puur te maken met dat we voor op de bal verliezen. En in de, in de omschakeling, zeg maar, daar lopen de mensen gewoon niet, niet meegaan. En die lopen de bal uiteindelijk binnen. En dat, ja, dat is wel een probleem geweest wat we in de eerste helft niet hadden, in de tweede helft wel. En hoe komt dat verschil? Ja, ik heb geen idee. Misschien dat ze na de tweeën toch gedacht hebben van nou, we hebben hem toch opnieuw in de knip, die, die wedstrijd. En we gaan even wat rustiger spelen. Ik, ik, ik heb geen idee. Ik, ik zit te kijken naar die wedstrijd. Ik zie in één keer gewoon uh, drie mannen over de bal vliegen en we verliezen de bal en zij steken hem door en het is gewoon 2-2. En in de vervolgactie uh, ja, ligt de hele flank aan de andere kant open en we hebben geen druk op de bal. Dus dat heeft niks met onze verdedigers te maken, maar met uh, het verdedigen in de, in de voorste lijn in het middenveld van ons team. Heb jij, hoe kijk je aan tegen die rode kaart van Swinkels? Nou ja, daar kun je rood voor geven. Hij kwam natuurlijk op een manier en dat je er van tevoren aan ziet komen... dat hij niet alleen voor de bal gaat, maar gewoon heel wild inkomt. Is... Maar je ziet hem ook al aankomen, Hij lag even in de klint met de Scobo daarna en was even verhit. Ja, nou ja, goed, ja, dat zeg ik. Daar kun je gewoon rood voor geven. Kijk, uh, hij komt bij de 16-storm en uh, gaat een duel aan uiteindelijk op de zijlijn... met vrij wild inkomen. Ja, dat, dat kan een rode kaart zijn. Uh, hoe zit het nu met het overleven? Kan dat nog of geloof je er niet meer in? Nou, het kan wel. Want we hebben onszelf gewoon hele slechte dienst bewezen vanavond. Kijk, uh, we hebben twee keer voorgestaan. Uh, ja, dat, dat zijn dan momenten. Dan moet je koesteren. Uh, en dan mag je niet uh, uiteindelijk met 5-4 de, de brug op gaan. Zo simpel is het. Gert is de trainer van Willem 2, Dat met 4-5 van Rode JC verloor. Notabene na een 1-0 ruststand. Dus er vielen me liefst 8 goals na rust. Dat is heel wat meer dan bij Feyenoord AZ. <laughs> van de ja, <laughs> Jeetje, wat een, een leuk bruggetje zeg. Ja, 1-0 ruststand hadden we hier ook. Dus wat dat betreft uh, vergelijking prima. Maar daarna gaat de uh, vergelijking volledig mank. Wel kansen, maar uh, nee, geen, geen doelpunten en eigenlijk is de overtuiging bij Feyenoord ook wel weg. AZ staat dus nog altijd op uh, een 1-0 voorsprong, doelpunt gemaakt door Benschop. En eigenlijk is er een fluitconcert richting Ron Vlaar. Op het moment dat hij de bal in de middencirkel heeft. Eigenlijk niet meer weet waar hij naartoe moet. En ervoor kiest om Rob van Dijk maar in het spel te betrekken. Ja, dat willen de mensen hier niet zien. Die willen zien dat Feyenoord opportunistisch speelt. Vecht, en duels uitvecht in het uh, stressopgebied van AZ. Maar daar is het niet meer toe in staat. Sterker nog, in die slotfase wordt AZ zelfs weer wat sterker. Wat dreigender, wat gevaarlijker. Net een beetje een uh, dwarrelbal vanaf de linkerkant. Gegeven door Ortiz. Waar Rob van Dijk toch nog de nodige moeite mee had. En uiteindelijk blij mag zijn dat er niemand van AZ was meegelopen uh, op die inzet van Ortiz. Want hij liet hem los. De routier van Feyenoord. Maar uiteindelijk geen gevaar. Omdat er niemand van AZ was. Om een voet tegen de bal te tikken. Dan gaat Feyenoord het nog een keer proberen. Cabral gekomen voor Mewis. Haalt de achterlijn aan de linkerkant. Geeft dan een voorzet. Nou ja, is een hele slechte voorzet. In de voeten van Moisander. En dan kan Marcellus uitverdedigen. Doet dat in eerste instantie op het hoofd van Martens Indy. Maar die kopt hem weer richting Holmen. Ja, die heeft in de negentigste minuut altijd nog wel ruimte. Die heeft altijd nog wel lucht om een actie te organiseren. Dat deed hij een paar minuten geleden ook. Toen hij langdurig Balbezit was, maar uiteindelijk zijn schot geblokt zag worden op de rand van het strafschopgebied. Nu verspeelt AZ de bal aan Diego Biseswar. Biseswar speelt ver aan op de helft van AZ in de as van het veld. Vier minuten extra speeltijd. Uh, Wermbloom paast naar Elm. Elm paast dan vanaf eigen helft de diepte in. Gaat Benschop daar wel achteraan, maar wordt het gat dichtgelopen ter hoogte van het strafschopgebied ...van Feyenoord aan de linkerkant door Bruno Martins Die speelt hem dan weer in de as van het veld naar de Vrij. Nou, die kan ongeveer tot de middenlijn opstomen. Gaat toch kiezen voor een lange bal. Vind ik verstandig want dan kan uh, zo'n bal misschien eens gek vallen. Nu niet. Want hij komt op het hoofd van Elm. En dan Holmen weer. Die nu aan de rechterkant rustig aan. Zo de middenlijn oversteekt. Nu halverwege de helft van Feyenoord uh, aankomt. Geeft de bal op Benschop. Die komt vanaf rechts het, op het gebied in. Oh, die schiet ineens. Nee, voorzet. Een lage voorzet. Maar er is niemand van AZ meegelopen. En er is dus ook niemand om uh, zijn voet tegen de bal te zetten. Terwijl Holmen nu zegt: Ja, joh. Ik loop wel dat hele stuk mee. Je kunt hem ook terugleggen op mij. Beetje meer kijken. Beetje meer overzicht bewaren. En niet maar één paas in huis hebben. Het is het verwijt richting doelpunt te maken. Maar die bal gaat wel eens invaller. Ervoor zorgen dat uh, AZ drie punten overhoudt in die belangrijke strijd om de vierde plaats. Of kan Feyenoord nog iets? Nee, Wijnaldum verspeelt de bal aan Paulsen aan uh, de linkerkant. Ter hoogte van het schafstopgebied van AZ. De Vrij brengt hem dan opnieuw in. Dan gaan er veel mensen de lucht in. Waaronder Fer, Niaichi in het schafstopgebied van AZ. Aan de linkerkant wil dan met het rechterbeen die bal om Romero heen krullen. Maar komt niet verder dan Marcellus die een meter voor hem staat. AZ krijgt hem niet weg. Fer kan nog een keer schieten. Schot wordt uh, geblokt door Moisander en dan weggewerkt door Moreno. Maar wel weer natuurlijk in het bezit van Feyenoord. Dat met een opportunistische spel toch nog even zorgt voor wat zweetdruppels bij het elftal van Gertjan Verbeek. De Vrij werd weer een lange bal richting het Schasseroepgebied. Ver kop door. Vlaar is daar ook op de rand van het Schasseroepgebied. Weggekop door Palsen in de voeten van Wermbloom. Die de bal weer verliest aan de Vrij. Die gaat hem weer opnieuw inbrengen richting het Schasseroepgebied. Vlaar gevonden. 10 meter nog wel voor het Schasseroepgebied van AZ. Wordt hem de bal ontfutseld door Moreno. En Moreno gaat er nu uit omdat hij de bal meekrijgt van Brad Holman. Moreno. Aan de rechterkant halverwege de held van Feyenoord nu richting het strafschopgebied Er is hulp van Holmen. Holmen rechterkant terugleggen Moreno. Boven de voeten van Benschop en dan is er een overtreding gemaakt. Een aanvallende overtreding door Moreno en moet hij dat hele end weer terug. Als Feyenoord die vrije trap natuurlijk snel neemt en Cabral die bal nu heeft. Rond de middenlijn. Miyachi gevonden. Die gaat nog eens aanzetten. Maar loopt tegen het blok. Dirk Marcellus op. Wil dan een vrije trap. Fink kijkt naar hem en zegt we gaan gooien beste man. En dat heeft Marcellus inmiddels gedaan richting Moreno. AZ gaat deze punt winnen halen. AZ. Gaat drie punten weghalen uit de kuip. Dat kan niet anders. Want de overtuiging ontbreekt. Het echte vuur is eruit bij Feyenoord. Moreno ja, staat helemaal voorin. Heeft die bal aan de voet. Speelt hem naar Schaars. Schaars. Balletje weer terug. Marcellus rond de middenlijn. De rechterkant. Holmen aanspelen. Wil hij nog een keer een actie ten opzichte van Bruno Martensindi? Nee, wil hij niet. Wil de bal veilig terugspelen naar Moreno. Moreno verder terug. Naar Moisander. Hij dan weer met een lange bal richting de Feyenoord helft. Daar staat helemaal niemand. Ja, Stefan de Vrij. Maar die is van Feyenoord. En die trad die bal weer terug richting de helft. Van AZ, waar die weer door de lucht uh, opgevangen wordt. Door Marcellus Cabral dan aan de linkerkant. Die krijgt die bal via Marcellus in de voeten. Speelt hem aan tegen Elm. Bal over de zijlijn. 3, 4 meter over de middenlijn Mag Cabral ingooien. Feyenoord's linkerkant. Martens die dan nog met een lange bal richting het strafschopgebied van AZ. Waar die wordt weggekopt door Moisander. Wie pakt hem dan weer op? De vrij in de middencirkel richting Wijnaldum. Vrij gespeeld is Leerdam. Moet een lange bal worden van Leerdam. Daar komt hij richting het strafschroepgebied. Verder Lucht in, mooi zander. En wie trapt hem weg? Elm trapt hem weg. En weer opgevangen door Martens Indy. Weer teruggebracht richting het schafschopgebied. En Elm trapt hem dan weer richting de Feyenoordhelft. Waar geen enkele speler van AZ meer staat. De bal gaat overigens daar ook over de zijlijn. En dus mag er ingegooid worden door Kelvin Leerdam die nu vanaf de bank een bal aangegooid krijgt. Heel hoog, maar met een katachtige reflex die bal vangt om hem uiteindelijk te kunnen ingooien. Het gaat terug naar Van Dijk. Van Dijk weer met een lange bal. Biesenswaar. wint een duel. Miaici gevonden. Bieseswaar in de as van het veld loopt zich vast op een AZ-blok. Dat is allemaal een meter of tien voor het Straschopgebied. En AZ denkt alleen nog maar, weg is weg. Dat denkt Ortiz nu ook. Trapt de bal over de zijlijn. Aan de andere kant. Hij stond links. Bal gaat rechts over de zijlijn. Cabral mag gaan ingooien. Pieter Fink maakt een einde aan deze wedstrijd. Charlies van Benschop, de invaller voor de gebrresseerdsteel. Uitgeraakte Siktorsson maakte een doelpunt in de 43 e minuut. Het is het enige doelpunt in deze wedstrijd. AZ boekte een mooie overwinning in de Kuip door dat enige doelpunt. Dus In de tweede helft stond het met 11 tegen 10. Feyenoord heeft er verder weinig meer van kunnen maken. AZ pakt drie punten en nestelt zich dus stevig op die vierde plaats van de Eredivisie. En het was de laatste wedstrijd van vanavond. Eerder eindigde Herenveen tegen Excelsior in 2-3. En nou ging uh, onlangs uh, Geert Arendt Roorda van Herenveen naar Excelsior. En laat hij nou net de man zijn die tweemaal scoorde voor Excelsior... en van Excelsior van 2-0 op 2-2 zette. Dat gebeurde allemaal in het laatste kwartier. En vervolgens maakte Laguerre ook nog 3-2 voor Excelsior. Met Roorda gaat uh, Jeroen Elshoff praten. Alsof je het vooraf zo bedacht had... Nou, dat, uh, dat is zeker niet zo. Maar het is wel een droom die uitkomt, denk ik. Ja, het is, uh, het is een uh, droomscenario, dat ik het zo zeggen. Het is, uh, het is geweldig. Doet het ook een beetje pijn, eigenlijk? Ja, ik vind het heel vervelend voor, uh, voor Heerenveen. Maar ja, ik heb al vaak gezegd, ik ben hier uh, nu voor Excelsior. En ik doe mijn uitste best om een, om een steentje bij te dragen aan uh, aan in, uh, in de Heerenvies. En ja, dan moet je hier gewoon winnen. En dat hebben we vandaag gelukkig gedaan. Was je heel getergd om... Uh, ja, iets extra's te brengen vanavond? Nou, ik, ik was wel extra gemotiveerd natuurlijk. Je komt terug hier en uh, je wordt uh, heel positief ontvangen. En ja, dan wil je wat laten zien. Uh, dan wil je laten zien dat je niet voor niks bent uh, weggegaan om te groeien... En om beter te worden en minuten te maken. Ja, ik hoop dat ik dat heb laten kunnen, kunnen laten zien. De harde feiten zijn, denk ik, dat je daar bij 2-0 niet meer op gerekend had. Nou ja, goed, uh, we komen ongelukkig op 1-0 achter binnen twee minuten al. En, uh, ja, en daar valt ook nog uh, de 2-0 via Dost. Een hele goede goal, vond ik. En ja, daarna gingen we pas echt voetballen. En gingen we pas echt via het middenveld uh, positiespel spelen naar voren toe. En dan creëren we wel wat kansen. Alleen, alleen was het niet genoeg. En ik denk de tweede helft had was dat onze houvast om, uh, om het positiespel te blijven spelen. En vanuit daar kansen creëren. En ja, een doelpuntje mee te prikken. En zo weer in de Westen te komen. Ja. En dat uh, goal viel eigenlijk uit het niks. Ik kreeg gewoon voor mijn voet. En ja, dan, uh, dan weet je dat het kan. En dan moet je doorzetten. En dat hebben we gedaan. Ja, fout van Stoel Elgaard, Jij maakt hem. Dan klapt het publiek al voor je. Dan, ja, bij 2-1 denk je van... Nou, dat, dat is sportief en aardig. Misschien denk je ook nog dat zij uh, dit prima vinden zo. Maar merkwaardig. Ja, dat dacht ik in het begin ook. Het was, uh, was de 2-1. was... In principe niet, niet gevaarlijk voor, voor Herenveen. Alleen, uh, ik had wel het gevoel dat er wat te halen viel. En dat we, ons precies spel beter was dan, dan Herenveen En dat we ook, uh, dat we ook uh, ja, wat gevaarlijker werden dan, dan zij. En dat we wat meer af aan het dwingen waren. En, ja. Dus ik denk wel, uiteindelijk wel verdiend. Ja, maar na de 2-2 uh, is het meer dan juichen van de herenveen supporters. Je wordt toegezongen door een groot gedeelte van het stadion. Je uh, wordt gejuicht voor je doelpunt. Hoe heb je dat beleefd? Ja, je krijgt er wel wat van mee. Alleen, uh, alleen je bent natuurlijk wel echt gefocust. En, ja, het is fantastisch als, uh, als het publiek je zo ontvangt. En uh, als je dan ook nog uh, zo'n aandeel hebt in, uh, in de overwinning. Dan, uh, en het publiek reageert zo. Dat is heel bijzonder. En uh, dan moet je koesteren, denk ik. Buitenlands voetbal, langs de lijn. In Engeland hebben Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur en Liverpool puntenverlies geleden. Chelsea, dat derde staat in de Premier League... bleef bij Stoke City steken op 1-1. Nummer 5 Tottenham speelde doelpuntloos gelijk bij Wigan Athletic. Liverpool, dat nog een plaatsje lager staat... verloor zelfs met 2-1 bij West Bromwich Albion. En bij de Spurs was Rafael van der Vaart basisspeler. De, basis de internationaal werd halverwege de tweede helft gewisseld. Ronnie Stam bleef bij Wigan op de bank. Ook Dirk Kuyt maakte de 90 minuten niet vol bij Liverpool. Hij werd 4 minuten voor tijd vervangen. Even later maakte Chris Brunt uit een strafschop de winnende. Arsenal kwam tegen Blackburn Rovers niet verder dan 0-0. John Heitkegaard speelde met Everton met 2-2 gelijk tegen Aston Villa. En Manchester United profiteerde van de misstappen van de concurrentie. Het won met 4-2 van West Ham United. Na een 2-0 achterstand scoorde Rooney driemaal in 15 minuten. Manchester United gaat de kop 66 uit 31 gevolgd door Arsenal 59 maar dan uit 30. Chelsea is derde heeft er 55 ook uit 30 en City uit Manchester is vierde 53 uit 30. Dan Duitsland daar heeft Arjen Robben weer eens zijn waarde bewezen voor Bayern. Robben maakte in de thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach het enige doelpunt. Wanneer het niet loopt en wanneer we niet goed spelen, dan moest men uh, karakter tonen uh, en uh, dan moesten ze over een andere, andere week. Bayern Coach Louis Vergaal vond de zeggen op Borussia zwaar bevochten. We hebben niet ons beste spel gespeeld, dat is klaar. Maar als je die zweite halbzeit gezien hebt, dan ben ik ook der Meinung dat we alles gegeven hebben om um zo te winnen. Bayern steeg naar de derde plaats in de Bundesliga... doordat concurrent Hannover met 4-1 onderuit ging bij koploper Borussia Dortmund. Bayern blijft op 7 punten van nummer 2 Bayern Leverkusen... dat eveneens een benauwde 1-0-zegen boekte. Lucas Barrios was met twee treffers de grote man bij Dortmund... dat tegen Hannover eerst zelfs op een achterstand kwam. Nummer 5, Mainz, lijkt af te haken in de strijd... om plaats 3. die recht geeft op een plek in de voorronde van de Champions League. Hoffenheim HSV eindigt in 0-0... Borussia Dortmund gaat de kop, 65 uit 28, gevolgd door Leverkusen, 58 punten... en Bayern München 51, allemaal uit 28 wedstrijden. Zes wedstrijden nog te gaan dus in Duitsland. Dan Italië, Brescia, Bologna 3-1 en AC Milan tegen Inter 3-0. De topper tussen AC en Inter is bekeken door David Ent, manager bij Ajax... en supporter van Inter. Dat is een rotte avond voor jou, David. Ja, ik ben blij dat ik er niet live bij was om deze beker met gif uh, leeg te drinken. Het is een uh, uitermate verdiende zegen van Milan. En Inter uh, uh, kwam er niet al te best vanaf. Hoe kon dat? Nou, ik denk dat in, uh, Milan kwam heel snel op voorsprong en dat uh, zette heel erg de toon. Uh, je kon merken dat Milan uh, tegen, niet alleen uh, tegen Inter speelde, maar ook erg voor het kampioenschap. Zonder twee punten voor bij uh, winst van Inter zouden ze dus worden gepasseerd. En ze waren heel gretig. Uh, ik moet zeggen, ze speelden vrij goed naar voren. En Inter maakte een wat, uh, wat trage indruk. Uh, werd op het middenveld ook een beetje overspeeld. En wat is achterin dit hele seizoen al vrij kwetsbaar. En dat bleek ook in de wedstrijd tegen Milan. Het was gewoon uh, ja, op het laatst ook kattenmuis. Omdat Inter met zijn tienen kwam te spelen door een rode kaart voor Kivu. Ja, wat gebeurde dat er? Speelt. Ja, uh, het was een, uh, een actie, een, een dieptebal die werd gegeven op <coughs> Pato, geloof ik, en uh, Kivu. Die probeerde eigenlijk te doen alsof hij Pato niet zou raken, die alleen naar de goal ging. Ze kruisten elkaar. Pato ging neer voor de 16 meter. En de scheidsrechter gaf direct rood wegens de overtreding de laatste man. Maar zelfs jij als echte interman moet dus toegeven dat het een volkomen terechte overwinning was. Nou, als ik het niet zou doen, dan zou ik mezelf wel volkomen ongeloofwaardig maken. Het, het was, uh, helaas uh, was het een zeer verdiende overwinning voor Milan. En dat nu vijf punten voor staat. Maar er zijn nog acht wedstrijden te spelen, dus uh, er kan nog van alles gebeuren. Je hebt nog hoop, ja. Ja, natuurlijk. Uh, ik hou altijd hoop. En hoe was het met de Nederlanders? Speelden ze allemaal? Ja, ze speelden uh, alle drie. En ik moet zeggen dat uh, Van Bommel erg sterk regisseerde op het middenveld. Dat Zeedorf uh, erg veel vrijheid kreeg en steeds ja, sterker groeide. Sneijder speelde in de eerste helft dominant, maar kwam weer in de tweede helft niet meer aan te pas. Zeedorf is uh, toch bijzonder, hè. Uh, gewoon <laughs> op zijn leeftijd gewoon nog een keer kampioen van Italië worden. Al geloof jij daar niet in. Nou ja, de, de kans is aanwezig dat hij het woord En ik gun hem natuurlijk wel. Uh, net zo goed als ik het ook... Uh, Urbier-Manuels, want die zijn we net vergeten. Die viel uh, op het laatste in. Uh, ook wel zou gunnen. Om t, uh, want ja, ach, ze zijn al zo lang geen kampioen geworden. Dus dat kan wel een keer. Maar uh, het is wel bijzonder. Uh, ook om te zien hoe... Zijn kalmte, zijn ervaring een hele grote invloed heeft op het Milan zoals het zeker vanavond speelden. Milan is ook kwetsbaar in de competitie, verlies ook wel hier en daar punten. Maar in zulke wedstrijden zie je gewoon dat ook mannen als Zeedorf die alles al hebben meegemaakt tot het allerdiepste gaan. En niet alleen uh, door veel te lopen veel te werken, maar gewoon ook vanuit het hoofd en geest. Je ziet dat ze met elk moment superscherp bezig zijn. Je ja, gaf er net één voor open doel. Ze zijn al zo lang niet kampioen geworden. Dat geldt ook voor een, uh, voor een andere club. Wat <laughs> gaan we daarover hebben? <laughs> nou ja, ik, ik kan er niet onderuit om de teammanager van Ajax even te vragen... hoe, hoe na de ontwikkelingen van de afgelopen week de stemming in het eerste team is natuurlijk. Nou ja, dat eerste team, dat, uh, dat ziet natuurlijk ook uh, en hoort en leest van alles. Maar ik moet zeggen dat uh, de focus wel heel erg op de wedstrijd van Aanstaande Zondag is. Natuurlijk ligt er een, een sluier overheen van het gebeuren van de afgelopen tijden en de onzekerheid van hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar ik moet zeggen dat de jongens daar op een goede manier mee bezig zijn. Dat ze daar zich daar niet te, al te zeer uit balans laten brengen door al die zaken. En ik denk dat ze helemaal uh, gemotiveerd morgen aan de start verschijnen. Je denkt niet dat die onzekerheid uh, voor velen, misschien zelfs wel voor jou, uh, mee gaat spelen? Nee, kijk, en iedereen rond het team en in dat team doet er ook van alles aan... om dat uit te schakelen, om dat weg te werken. En die spelers, ja, die, uh, die hebben natuurlijk wel veel wel meegemaakt en die hebben wel vaker wisselingen. Dat gaat niet helemaal langs ze heen, maar het is ook niet een zware impact op die jongens zelf dat ze daarvan onder de indruk zijn. En de mensen die wel betrokken zijn, en mogelijk betrokken, vermeend betrokken, ja die, die uh, zijn toch ook professioneel genoeg om uh, vooral te hebben over Ajax tegen Heracles, dat we die wedstrijd uh, moeten gaan winnen. Slotte, ben jij volgend jaar nog teammanager van Ajax? Ik heb, er al, ik heb er heel goede hoop op. Is dat net zoveel hoop alsof het kampioenschap van Inter dan... Uh... Uh, nee, ik heb er wel wat meer hoop op. Ik, uh, ach, weet je, ik, uh, ik heb het werk al zo lang gedaan. Er is al zoveel gebeurd. Uh, ik ben ook daarin redelijk ervaren. En ik uh, denk dat ik volgend jaar wel weer uh, op die plek zit. En ik doe dat ook met hartsocht en met plezier, weet je. Dat is het dat mooiste ik, wat je ja. kan doen. Dus uh, dat... Uh, dat zou wel een grote teleurstelling zijn, maar ik ga er niet van uit. Oké, okay, David Ent, uh, veel sterkte morgen bij Ajax Herakles als teammanager ja. van Ajax. En uh, ja, laten we hopen voor jou dat het bij uh, één nederlaag uh, één <laughs> teleurstelling in dit weekend blijft. De 3-0 nederlaag van Inter tegen AC Milan. David Ent, bedankt. Graag gedaan. Real Madrid tegen Sporting Grigond. En dan hebben we het over. Spanje eindigde in 0-1. Door het verlies kwam er een einde aan een unieke reeks van uh, de trainer. José Mourinho voor eigen publiek. De laatste thuisnederlaag in de competitie van Mourinho. Dateerde van begin 2002. Toen was hij coach van Porto. Daarna werkte hij ook nog bij Chelsea en Inter. Getafe Valencia werd 2-4. Viermaal soldado voor Valencia. En uh, Villarreal tegen Barcelona is om tien uur begonnen. En het is nog 0-0... Uh, krijg ik hier op papier door en uh, dat wordt nog even gekeken maar volgens mij wel. Barcelona gaat een kop 78 uit 29 voorsprong op Real is 5 punten, maar Real heeft dus een wedstrijd meer gespeeld 73 uit 30 en het gat met nummer 3 is enorm want Valencia heeft 57 punten uit 30 duels. Oh, oh, oh, oh. Goal. De eredivisie, alle wedstrijden van vanavond. En die beginnen we met Twente-PSV, dat eindigt in 2-0 na 0-0 ruststand. Beide goal, goals kwamen van Theo Jansen eerst uit een strafschop. De Eredivisie heeft dus een nieuwe koploper, Twente. De 2-0 was gezien het spelbeeld meer dan terecht. In de eerste helft ontstapte PSV al toen Lens de bal met de hand tegenhield op de doellijn. De trainer van Twente moet het ook gezien hebben. Uh, iedereen heeft het gezien, denk ik. Ik niet. Maar het schijnt dat het penalty was, maar ik, ik moet geen commentaar over maken. Want je kent toch uh, mijn, uh, hoe zeg je dat, voorwaarden. Ik zal niks niet meer zeggen. Michel Prudom, ja, over de arbitrage bedoelt hij natuurlijk. Over de wedstrijd wil Prudom natuurlijk wel wat kwijt. Ja, ik denk dat uh, gelijkwaardig was in de eerste helft. Uh, wij waren gevaarlijk uit de ballen en, en, en PSV een beetje uit het spel. Maar dan als je de tweede helft bekijkt met twee, uh, twee doelpunten, twee, twee shot op de paal. Uh, ik denk dat we de terechte winnaars zijn. Theo Janssen is natuurlijk de man van de wedstrijd met twee goals. De 1-0 uit de strafschop geloven we wel. De 2-0 was er een om in te lijsten. Ik ga een volle sprint. Op een gegeven moment zie ik dat ik, uh, dat ik bijna ingehaald word. Dus toen hield ik iets in. En, uh, toen, uh, toen ving ik hem op en uh, toen liep ik door. En, ja, toen stond keeper iets voor de goal en toen dacht ik van uh, alles of niet. En het werd dus alles. Volgens Janssen was het invallen van Ruiz het beslissende moment van de wedstrijd. Ja, absoluut. Ik bedoel het publiek ontloft op het moment dat hij warm loopt. Of tenminste dat hij klaar stond erin te komen en, uh, ik moet zeggen, dat geeft je als speler ook wel weer wat extra motivatie... om, uh, om die wedstrijd uh, ja, naar je toe te trekken. De trainer van PSV, Fred Rutte, vindt de overwinning van Twente terecht. In de eerste helft had PSV al met tien man moeten staan... toen Lens dus de bal met de hand uit het doel hield. Rutte had het wel goed gezien. Ja, ik kon het wel zien. Vanaf mijn kant kon ik het wel zien. En uh, hij pakt hem goed. En dan krijg je de, uh, bij ons dan de actie van Marcus Berg. Ik denk dat het ook een stadsop had kunnen zijn. Ja, en dan krijg je uiteindelijk ja, met de roe is erin... Ja, een heel zwaar, denk ik, zwaar bestraft moment en, uh, om dan een straf op te geven. Ja, dan die tweede goal van Theo natuurlijk een geweldige goal... en daar kan je alleen maar voor klappen als, uh, als trainer zijn denk ik. PSV staat twee punten achter op Twente, maar volgens Rutte is de titel nog steeds in beeld. Ja, waarom niet? Kijk, tuurlijk heb je zelf niet in de hand. En, uh, maar maar uh, onze concurrent, en dat is dus, uh, dus Twente, ja, die moet, die moet die al die uh, wedstrijden ook nog maar winnen. En ja... Ze moeten nog naar Den Haag, ze moeten nog naar Amsterdam. Dus alles is nog mogelijk, denk ik. FC Twente dus weer aan kop en daarmee zal de druk toenemen. De trainer Predom ziet dat niet als een probleem. Ik heb liever de druk van de eerste zijn of vijf speeldagen van de eind... dan uh, nog punten moeten halen. Ik had gezegd, we hebben alles in handen. Wat er ook gebeurt vandaag is het niet gedaan. Nu hebben wij weer alles in handen en dat is het belangrijkste voor mij. Willem II Roda werd 4-5 na een 1-0 ruststand. Die 1-0 ruststand kwam uit een strafschop, Lasnik maakte hem. K maakte gelijk, 2-1 werden door Biemans. Dat was de laatste voorsprong voor Willem II. 2-2 door Skobu, 2-3 door Vormer, 2-4 de fout. 3-4 Lasnik, 3-5 Vormer en 4-5 Richters. Willem II aanvoerde Swinkels, kreeg kort voor tijd rood wegens een grove overtreding. Een bizarre wedstrijd met een uitslag die Roda dicht bij de play-offs voor Europees voetbal brengt. Daarover rode speler K. Dat is echt een uh, propagandawedstrijd, uh, mag je zeggen. Ja, ja. Dat, is, dat is gewoon goed voor voetbal. Als, als je ziet uh, 9 goals. Ja, is het gewoon, is gewoon ongelooflijk. De eerste helft hadden wij redelijk controle uh, tot die penalty veel. Maar ja, toch de tweede helft uh, maak ik 1-1. Uh, en dan uh, ja, vier of vijf minuten daarna maken zij de 2-1. En dan maken wij 2-2 en dan 3-2. Ik denk dat voor publiek het publiek was wel een mooie wedstrijd om te zien. daar hebben ze in Tilburg natuurlijk geen boodschap aan. Leuk om te zien, maar ja, 5-4 verliezen. Volgens de trainer Gert Heerkes was in dit duel het hele seizoen van Willem II terug te zien. Ja, alles wat ons het hele seizoen overkomt, uh, hebben we vanavond wel teruggezien, gezien. Ja. Uh, ik, ik vind dat de ploeg wel weer hard gevochten heeft. Uh, we hebben twee keer een voorsprong gehad in de wedstrijd waar het om draait. Een uh, ja, tegenstander die geen rood krijgt, wij die wel rood krijgen... Ja, en dan negen uh, goals in een half uur geven de wedstrijd uit de handen. Dus dat past uh, echt bij ons. Herkes was lange tijd positivo nummer één. En hij wilde nu de hoop op het ontlopen van directe degradatie maar niet opgeven. Maar nu moet hij toegeven dat de kans op het ontlopen van directe degradatie wel een stuk kleiner is geworden. Het is nu onder uh, de 50% gedaald. Absoluut. Ja, je hebt zelf uh, van je vier thuiswedstrijden er nu eentje verloren. Dus uh, ja, de kans wordt uh, gewoon een stuk kleiner. Zo simpel is het. En dan nog zo'n gekke wedstrijd. Veen excelsior werd 2-3 na een 2-0 ruststand. Brojeren en Dost zetten Heerdeveen op 2-0. Roorda zette Excelsior op 2-2. En Lagiré maakte uiteindelijk 2-3. Greentime kreeg vijf minuten voor tijd rood voor een zware overtreding. De trainer van Excelsior, Alex Pastoor, was niet eens verbaasd.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 waarin we absoluut niet goed uh, waren. Maar daarna hebben we de wedstrijd gedicteerd. Heer de Veentrainer Ron Jans heeft de zware taak om uit te leggen... hoe het mogelijk is dat een 2-0 voorsprong zo uit handen wordt gegeven. Ja, dat, dat is, dat, dat is uh, iets waar ik op dit moment gewoon geen antwoord op heb. Ik uh, vond niet dat we groot speelden, speelden maar uh, we stonden eigenlijk... Uh,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 En het publiek reageert zo, dat is heel bijzonder. En nou, dan moet je koesteren, denk ik. De graafschap tegen Nac Breda werd 1-3 na 0-1 ruststand. Die kwam tot stand door het van Leonardo. Rozen maakte gelijk. 1-2 werden door Leurling en 1-3 door Gorter uit een strafschop. Hij miste daarna ook nog een strafschop, die Gorter. De graafschapsspelers Meijer en Broekhoff kregen allebei rood. Grote opluchting bij de trainer van Nac aan de wiel. Want Nac is veilig, toch? Nog zijn ze niet. Oh. Het is nog steeds uh, rekenkundig mogelijk. Dus dat, uh, maar het is wel een hele belangrijke overwinning uh, in de punten uh, die, die we nodig hadden. Normaal gesproken 36 punten uh, moet, uh, moet voldoende zijn. Maar er zijn nog vijf wedstrijden waarin uh, nog veel te verliezen valt, maar ook veel te winnen. En, uh, ik denk dat we daar ons op moeten richten om wedstrijd voor wedstrijd uh, toch resultaten te gaan halen. Om, uh, om het seizoen toch goed te eindigen. En dan de laatste wedstrijd van vanavond. Dat was Feyenoord AZ. Die eindigde in 0-1. De goal viel voor rust en kwam van Bensdorp. En dat betekent volgende stand. Twente is koploper. 63 uit 29. PSV heeft er 61, ook uit 29. Ajax is derde. 55 uit 28. Kan dus morgen op 58 komen op drie punten van PSV. Vierde is AZ. 52 uit 29. Vijfde ADO. 48 uit 28. Zesde Roda, 47 uit 28. En zevende uh, Groningen moet ik zeggen. Zesde, 47 uit 28. En zevende Roda, 47 uit 29. Dan onderin. 13 en 14. De Graafschap Die zijn al lang uh, veilig. Vitesse is 15e, 29 punten uit 28 wedstrijden. Dan Excelsior, 4 punten eronder, maar een wedstrijd meer gespeeld. 25 uit 29. VVV heeft er 17 uit 28 en Willem 2, 12 uit 29. Dat was de stand. Het oog op morgen met Stefan Sanders is het volgende programma. En langs de lijn straks morgenmiddag om 2 uur weer. Tot dan. In het golfstaatje Bahrein loopt de spanning tussen Shiiten en hoog hoogop. Buurland Saoedi-Arabië wordt nerveus en stuurt alvast militairen. Een reportage van Harm van Attenveld. Morgenavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Helle monsters, duivels, engelen, ridders, naakten en listige vrouwen. Welkom in de wereld van Lucas van Leiden. Kom naar Museum de Lakenhal voor Lucas van Leiden en de Renaissance. Met ruim 250 prenten, tekeningen en schilderijen... van onze belangrijkste renaissancekunstenaar en zijn tijdgenoten. Lucas van Leiden en de Renaissance in de Lakenhal Leiden. Tot en met 26 juni. Kijk op lakenhal.nl.